Dus de ziet waarvan dat eh, Christina Garte van het Internationaal Monothekons nu gezegd heeft, bon, dit is een optie, daar is maar een indrukwekkend, want ja, we leven er niet op. En uh, zou dat goed zijn voor bijvoorbeeld de Aziatische economie of de Amerikaanse economie, als moest er hier een crisis ontstaan? Als er nu een deze crisis is, dan is er over heel de wereld uh, ja, maar Dus die moeten er ook zijn, dus, ja? ja, dat is Alles is met elkaar verbonden tegenwoordig. Dus dan is het in belang van heel de wereld dat, hier, dat Griekenland bij Robel werkt. Ja, het is ook van belang voor heel de wereld dat het dollar in elkaar Het is in belang van heel de wereld dat het pomp zijn waarde houdt enzovoort. Dat het ja, zijn waarde houdt. Uh, en de banken hebben. Uh, dan vooral de Europese banken ja. hebben al 270 miljard uh, schulden uh, vrij bezaagd het van Griekenland. Ja. Dat land wordt geworgd door, door de internationale monetaire door Europese centrale ja. banken. Maar er was, was een icon die toch zei dat Griekenland uh, nu uh, een van de nieuwe verrassingen ging zijn die ja. Ze Ze kunnen, het personeel kan niet eens betalen, maar wat is het probleem van Griekenland? Het probleem is dat iedereen, of toch het grootste deel van de bevolking, 75% van de bevolking, zijn terug gaan wonen bij papa en mama, samen met de broers en de zussen, die hebben geen werk meer. In Griekenland bestaat er geen werkloosheidsuitkering. Die liggen allemaal van het pensioen van papa en mama. Ja, ik. Ik heb... Dus als morgen uh, 6 juni, de laatste datum om de pensioen uit te betalen, als je in Griekenland gaat, moeten kijken. Uh, de zesde van de maand voor de banken, die de enorme files uh, staan, van allemaal mensen die in pensioen komen eh, Als morgen eh, het IMF doordrukt en eh, zegt, ja, maar er moet een hervorming komen in de pensioenen, die moeten zakken de, eh, van 1200 naar 300 euro, dan ze daar, hè? Ja, dat is gewoon een Je kunt er niet meer kopen, want is het je moet terugbetaald. Een beuren misschien een beneden, dus, eh, uh, men, men dreigt daarmee, is al Als Griekenland, er is wel één scenario denkbaar, als Griekenland uit de dingen, uit de boot valt, dat dan de Bank gaan Merkel gaat zijn, die genoeg geweest, Duitsland verlaat de euro, en we gaan terug naar de Deutsche Mark. Ja, dan is het helemaal gedaan. Ja. En dan gaan we allemaal uh, zitten met eigen bunten die is niet meer waard zijn tegenover de Deutsche Mark maar onze schulden zijn, zijn wel in, in euro's. Ja. Dus we gaan dan een gigantisch veel schulden met een lage minstenschulden. Dus als die nu al onbetaalbaar zijn dat krijg je Hoofdstuk 2, zie je hoe lang dat ze er moeten aan betalen, om die schulden nog afgelost te krijgen. Dat, totaal eh, onoverzichtelijk. Dus dat, dat is ook een van de gevaren. er wordt allemaal niet gezegd. Hè. We hebben dan eh, ter zake, en, en wat is het, en al die programma's, en wie zit er, onbekwaam, die, die niks van die economie kennen. Die dan de ja, lijst krijgen, veracht worden en dat. En dat de niet en de andere die voorzet hadden, En dan kunnen ze daar niet op reputeren, want ja. ze zijn geschreven.